Sinds vrijdag wordt in Los Angeles geprotesteerd tegen de arrestatie en deportatie van migranten. En Na de inzet van de Nationale Garde zijn de spanningen verder opgelopen. Volgens de politie loopt het geweld in Los Angeles uit de hand. De Amerikaanse muzikant Sly Stone is overleden. Zijn band Sly and the Family Stone werd gezien als een van de belangrijkste grondleggers van de funkmuziek uit de jaren 70. De familieband was onder meer bekend van hits als Everyday People, Thank You en Family Affair. In de jaren 80 ging de band uit elkaar. De familie van Sly Stone zegt in een verklaring dat de muzikant meerdere gezondheidsproblemen had. Sly Stone was 82 jaar. Atleet Eugene O'Malley heeft zijn Olympische Gouden Medaille voor 57.000 euro verkocht... Dat geld gaat naar een goed doel voor kinderen in Oeganda, het land van zijn vader. O'Malla won de gouden medaille vorig jaar op de 4x400 meter in Parijs. Het is verkocht aan iemand in Amerika. Het weer wisselend bewolkt met in het binnenland nog een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Morgen wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 What doesn't go for Just doesn't stand as rules. I feel like I'm not alone, and I'm not anymore. So sad. Ja, welkom terug. Wel weer het tweede uur van deze alweer vijftiende aflevering in een meis-special van Play It Loud Dutch Fury.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 Uiteraard van eigen bodem. De vaste player-out-luisteraar weet natuurlijk al lang dat ik elke uitzending en uur stevast begin met de uuropener. Dit tweede uur komend van een debuterende band in Dutch Fury. Het uit Eden komende Apart of the Problem. Die sinds hun oprichting in 2020 elke locatie in een oorlogsgebied veranderen. met hun zware riffs en vuige vocalen. Hun muziek is een vreemde mix van deathcore, hardcore en metalcore. Waar zelfs ook nog een beetje gent- en trash metal-invloeden in te horen is. Jullie hoorden de band net hun op 9 mei verschenen single Divergent. En we blijven in de buurt van Ede en gaan naar de mooie stad Utrecht... waar de Australische-Nederlandse metalcore-band Sugar Spine gevestigd is. Op 15 mei heeft de band hun nieuwe EP Violent Heaven aangekondigd... die op 21 augustus verschijnt via Prime Collective. Ter gelegenheid van deze aankondiging bracht de band ook een nieuwe single uit... To Fate Quietly, waarop Chris Zulke van Half Me te horen is. Het nummer behandelt thema's als nostalgie en verlies... en combineert zware riffs met emotioneel geladen vocalen. En frontman Josh Munke ligt er toe... Eerlijk gezegd was ik vol wanhoop toen ik dit nummer schreef. De onvermijdelijkheid dat onze kinderdromen en herinneringen in de loop van de tijd vervagen is echt deprimerend. En daarom rouw ik om wat we als kinderen hadden. Wetende dat we de dromen en herinneringen nooit meer terug zullen krijgen. Het is ook een heel bijzonder om Chris van Havmi op dit nummer te hebben. We zijn in zo'n korte tijd heel dicht naar elkaar toe gegroeid. En zijn toevoeging aan het nummer is perfect. En To Fate Quietly hoor je natuurlijk nu bij Dutch Fury. I didn't like it's not It's really not the stress Now lies The pain of jealousness Of the pain in me But I like eyes with you Once again, there's ZFM Zandvoort Just show me the face for us face of the face of for face of the face suffer the In my soul Look I him, he's a place You face a fall, I love the mind I, I forget all the faults you will dying you try I let like you To just even Only for A forever life My life's a lonely to I just the good end To die in I'll show The last of my will The I will be my doom I will my brush En na uh, Sugar Spine draaide ik nog een deels Nederlands... een deels internationale band, namelijk de Nederlands en Belgisch... zeskoppige, gemaskerde, symfonische metalcore act No Kings All Out... Met hun op 16 mei gerelease nieuwe single Reaper of Agony. En dit nummer duikt in de strijd om de controle te verliezen en verteerd te worden door je eigen demonen. De zwart-wit-beelden in de bijbehorende videoclip legden sombere gemoedstoestand vast waar de bandleden zich in bevonden tijdens de creatie. De mannen hebben niet stilgezeten, want na veel live shows ter promotie van de vorig jaar op 29 november De tweede studio-langspeler A New Era, is er nu dus alweer deze nieuwe single. En we blijven nog even bij de internationale en nationale metal-combinaties en reizen nu af naar Rotterdam, waar de metal en hardcore band Provisional gevestigd is... met leden uit Argentinië, Portugal en Nederland... Professional heeft een dynamische identiteit ontwikkeld... met elementen uit diverse heavy genres... aangewakkerd door rauwe agressie en emoties. Na hun debuut EP Inside Out... dat vorig jaar op 6 juni uitkwam... dropte de band op 21 mei... een gloednieuwe single Language of Flowers... dat de tweede single is dit jaar... sinds het in maart verschenen Urge No Way Out. De mannen maken zich dus op... voor een debuutalbum of een derde EP. We houden ze in de gaten. En vind je het tof wat je zo gaat horen... volg de band via de socials of Bandcamp. Dan ga je nu luisteren naar hun ode aan iedereen die geen uitweg vond. Language of Flowers dus. What you yeah, ...voor je raap. Dat bewees deze vierkoppige... ...uit Tilburg komende metal- en deathcore-band... Braces, met hun vorige single... ...Paradise the Night, dat een aanval... ...was op religie en nu is de band terug... ...met deze zojuist gedraaide nieuwste knaller... ...New Order, dat op 8 mei uitkwam. En wil je Braces live zien? Dat kan, want de band staat op Jera On Air... ...in het Limburgse IJsselstein en dat plaatsvindt... ...van 26 tot en met 28 juni. Zij zullen op de vrijdag... ...27 juni spelen... ...en die dag het podium zullen delen met... ...Landgenoten, I'll Get By en I Am King, dat hun allerlaatste festivalshow zal spelen. En daarover gesproken zal de melodic Death Metal en Metalcore Band... in november naast een aantal shows in Duitsland... in het kader van hun The King Is Dead Tour... voor het laatst te zien zijn in de Hall of Fame in Tilburg... Iduna in Drachten, Doornroosje in Nijmegen en het Haarlemse Patronaat. Ook heeft de band hun allerlaatste single Exile gedropt... inclusief officiële videoclip, dus zet hem zo direct lekker hard... want je gaat hem nu horen.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 In 20 mei komt het lang verwachte tweede studioalbum Rituals of Rage uit van de uit Permerrend komende melodische death and trash metal band Degenerate. En daarvan hoorden jullie de laatst verschenen single The Cult. Gitarist en zanger Rens Hilgers zei het volgende over het nieuwe album... Wat een reis is het geweest, grenzen verleggen en honderd keer falen tot het goed was. Ons doel was om de beste plaat te maken die we konden en dat is gelukt. We zijn ontzettend dankbaar dat we dit album hebben kunnen maken... en voor de steun die we daarbij hebben gekregen. Zonder jullie hadden we het niet gekund. We zijn trots en zeer tevreden met hoe het allemaal is geworden... Als je van agressieve maar melodieuze muziek houdt... ...nodigen we je uit om mee te gaan op deze 40 minuten durende rit check hem out. En uit de kop van Noord-Holland komende Trash Groove Metal formatie Anger Machine maakt zich nog op voor de release van hun nieuwe album Human Error dat op 5 juli zal verschijnen en deed dat met de release van de singles Parasite Deadline Flatline en het vorige maand nog gedraaide Acid Rainbow dat ons heerlijke voorproefjes bood natuurlijk op het komende tweede album van de band op de dag van G-Generate's album release 23 mei bracht de band onder leiding van oprichtende gitarist en vocalist Timon Den Hartig hun vierde single Obstacle uit, inclusief videoclip. De band zal hun album in zijn geheel live spelen en presenteren op 5 juli in het Patronaat met Menace Blake, Nonchalant en This Quiet. Be there. Een voor hoor, je natuurlijk nu om alvast in de stemming te komen. Is hier van Arising Rebellion, een nieuwe groove metal band uit Zaandam. We hebben onlangs onze eerste single gereleased en er zullen er nog een aantal volgen. Ze komen allemaal van het album This World is Dying, welke binnenkort in de pre-sale zal gaan op vinyl of verkrijgbaar zal zijn op ons eigen festival Rebellion Fest, wat gehouden wordt op 27 september in de Grote Wijver in Wormerveer. Voor nu is hier onze eerste single Broken Grounds. My freaking head They will never stop talking to heerlijk blokje groove en thrash metal kwam zojuist voorbij met tot slot de aanstad komende groove metal band Arising Rebellion met een persoonlijke boodschap voor de debuutsingle Broken Grounds. De band ontstond in 2013 uit een idee van gitarist Hans Beiland dat langzaam maar zeker tot een volwaardige band werd gevormd in 2022 met ervaren muzikanten met roots in bekende bands als Dautus, Neferia, Out of Surface, Bloid en Violent Demise. Terwijl ze hun wegbanen door de metal scene brengen ze hun diverse achtergronden samen om een onderscheidende krachtige sound te creëren die metalheads in het hele genre zal aanspreken. In augustus zal de band langskomen voor een interview over het ontstaan van dit project en hun komende debuutalbum. En door naar de moderne alternatieve metalband Phantom Elite, dat oorspronkelijk ontstond in 2016 toen voormalig After Forever-gitarist Sander Gommans een band samenstelde om nummers van HDK live te spelen. Phantom Elite wordt tegenwoordig geleid door de Braziliaanse zangeres Marina La Toraca en de Nederlandse gitarist Max van Esch en drummer Yuri Warmerdam Samen brengen ze een frisse intensiteit in alternatieve metal... waarbij ze zwaarte, groove en dynamische contrasten combineren... tot een uniek genre fusie. Hun laatste wapenfeit, de EP Mantis, Mantis, verscheen op 23 mei... en zet de sound van de band volledig op zijn kop. De laatste single, Nectar, verscheen gelijk met de EP... en die ga je nu als eerste horen in dit ene na laatste blokje... nieuwe metal releases uit eigen land. Dus dat um, Ik ben gemassen door Henry Sutler. Draaide ik aansluitend te verpletterende de nieuwe single Black Widow Walpurga... ...van de Nederlandse death metal band Written in Blood. Het nummer is het eerste hoofdstuk van een bruut tweedeheden concept... ...gebaseerd op het angst van jagende waar gebeurde verhaal van Walpurga Houseman... Een 16e-eeuwse voetvrouw die beschuldigd wordt van hekserij, demonische pakten en de moord op meer dan 40 kinderen. De band is in 2019 opgericht door voormalige leden van God The Thrones, Mandator, Morte Eterna en Procreation. Put inspiratie uit de geest van de death metal uit de jaren 90 en combineert deze met thema's uit mythe, folklore en oude geschiedenis. Verwacht wordt dat beide delen op een nieuw album zullen verschijnen. Het vervolg op hun in 2022 goed ontvangen titeloze debuutalbum. We houden Beef en zijn mannen daarom goed in de gaten. En voor we alweer doorgaan naar echt het allerlaatste blokje... nieuwe Net Nederlandse metal releases van deze mei-special van Dutch Fury... heb ik in navolging op het metal nieuws zoals altijd in het tweede uur... nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de laatste beslissers nog naartoe qua metalconcerten? Dat hoor jullie zo van mij. The Play It Loud Concertagenda. Uh, morgenavond treedt Whitechapel op met Elwood's Tray. En de laatste tickets zijn verkrijgbaar. 27,30 euro inclusief servicekosten. De deuren openen om 7 uur. En de aanvang is om 8 uur. En dit alles vindt plaats in de 013 de Tilburg. En dan op uh, woensdag 11 juni komt King Diamond met Paradise Lost en Angel Witch naar de 013 ook. En de tickets kosten daar 66,60 euro. De deuren openen om 6 uur. En de aanvang is om 7 uur. En diezelfde avond kun je ook nog naar de Evenaar. Want dan een wasp een op in de FNR dus in Eindhoven. Ja, je hoort het goed. Blackie Lawless en zijn crew... brengen hun ongeëvenaarde show naar Eindhoven... met ruim 40 jaar op de teller... weten ze nog steeds hoe ze de tent op hun kop moeten zetten. De vorige show van Wasp Nation... was snel uitverkocht bij hun... dus wacht niet te lang. Tickets kosten 42,50 euro. De deuren openen om half acht... en de aanvang is om half negen. En na een debuut AP Condition Part 1... is Gallamash terug met deel 2. Nog lomper, nog slimmer en nog directer. Condition Part 2 is al uit sinds 6 juni... en zit vol agressie en adrenaline, maar laat ook onverwachte momenten van helderheid toe. Mee als support naar de Hall of Fame in Tilburg komen Men Blake en Everything Decays. De tickets zijn maar 11,75 euro en dit alles vindt natuurlijk plaats in de Hall of Fame in Tilburg. Dat was hem weer even voor deze week. Uh, we gaan gauw door naar het laatste blokje. Zoals gezegd is er natuurlijk de komende twee weken geen metalnieuws nieuws en concertagenda te horen in verband met een bandinterview en een special, maar de dertigste pas weer. Voor nu sluit ik deze Play het Loud Dutch Fury traditioneel hard af en kondigen de apocalypse aan dankzij de volgende bands, beginnende met een korte knaller komend van de in 2015 opgerichte en uit Eindhoven komende progressieve death metal band Inferm die met hun eerste single Antistasis van het komende nieuw album Must terug is van Nooit Weg geweest. Inferm weet met zowel ritmische als hypnotiserende drumpatronen verwoestende gitaristen, beklemmende sferen en gruwelijke vocals een atmosfeer als geen ander te creëren. Jullie horen ze zo persoonlijk hun eigen single aankondigen. En Tot slot moeten we onze adem inhouden bij de traditionele black metal afsluiten van vanavond. Dankzij wals op 25 mei verschenen... derde en laatste single Adem van het Einde... afkomstig van hun laatste vijfde album... release met de titel 5. Deze melodic black metal project... van multi-instrumentalist Robert Koning... en vocalist Jorik Keizer ontstond in de sombere stilte... van de pandemie van 2021... en kanaliseerd zijn woede geluid met een weerspiegeling van afkeer... voor de onwetendheid en ziekte van de mensheid. De Adem van het Einde is een klaagzang... over de ondergang van de mensheid... waar verlies en de zinloosheid van het bestaan... oplossen in de as... Van vergeten dromen. En daarmee zit mijn tijd er vanavond helaas op. Volgende week ben ik er weer met een hele nieuwe uitzending van Play It Loud Live. Het programma gewijd aan de bands achter onze favoriete muziek. En zal ik een interview hebben met de heren van crossover trash metal formatie Remain Untamed... over het ontstaan van hun band en natuurlijk hun laatste EP-release. Het begin dit jaar verschenen Pharmaceutical Madness. Hopelijk tot dan. Voor nu bedank ik iedereen weer voor het luisteren, de band voor hun input... en verlaat ik jullie met het laatste blokje muziek. En mijn vaste laatste woorden, Morrison, dus metal Morris, Jullie gaan zo luisteren naar onze nieuwe single genaamd Stasis van het album Must. Dit album wordt 20 september gereleased in Dynamo in Eindhoven. En dit gaan we samen doen met Nephilim en Reformist. Als jullie het een leuk nummer vinden, zien jullie dan ook graag bij deze show. En als laatste wil ik graag nog even een bedankje geven aan Play It Loud voor het draaien van onze single. En we hopen jullie allemaal te zien op 20 september in Dynamo. Play It Loud op ZFM Zandvoort